Waar de dag pas pas geboren is. Niets is zo mooi als een meeuw in de wolken. Niets is zo mooi als een meid die je haar aait. Niets is zo mooi als het spel van een zeilboot. Niets is zo blauw als de lucht in de ochtend. Niets is zo zoet als de zon op een eiland. Niets wijpt zo kek als een halm van het duingras.